En Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen, Jurgen van den Berg. Goedenacht, allemaal. Welkom in uh, uur nummer 2 van Casa Luna. Ik heb mijn uh, bekertje met thee hergebruikt net. Uh, ik had er al thee in gehaald. Ik heb nu gewoon een nieuw kopje thee ingezet. Uh, dat doe ik natuurlijk alleen maar omdat ik weet dat Jacqueline Kramer in de taxi zit. En die zit natuurlijk te luisteren van, uh, ja kan ik daar met een gerust hart de boel achterlaten? Ja, want we recyclen hier dus de bekertjes voor de thee en de koffie. Hmm. Zij is op weg uh, terug naar waar zij vandaan komt. De oud-minister, tegenwoordig dus directeur van het Utrechtse Centrum voor Aarde en Duurzaamheid en ook uh, hoogleraar Duurzaam Innoveren. We hebben een uur lang met haar over afval gesproken... naar aanleiding van de dag van de afval, dat was gisteren. En het leek ons zo aardig om daarover uh, door te babbelen na enen. Um, daar is natuurlijk een hoop over te zeggen, over dat afval. Gooit we ook zoveel weg? Uh, we hebben die cijfers genoemd, hè. Um, even kijken, wat was het ook alweer? Uh, jaarlijks produceert elke Nederlander thuis zo'n 550 kilo huisvuil. Dus dat is nogal wat. Uh, gooit u zoveel weg dus. Um, wat is dat dan allemaal? Um, of bent u juist een, een hergebruiker? Dus um, kijkt u heel goed wat u met uw spullen doet. Graast u bijvoorbeeld eerst marktplaatsen af als u iets uh, zoekt. Dus niet gelijk iets nieuws kopen, maar toch even kijken of het tweedehands ergens te vinden is. En uh, wie weet hebt u wel bijzondere tips als het gaat om hergebruik. Als het gaat over recyclen. Nou, Die verhalen willen we graag horen over afval. Het gaat dus niet over afvallen, voor alle duidelijkheid. Dus al die diëten en zo, dat laten we even achterwegen. Het gaat over afval. Um, de verhalen zijn op 0800-1121, dus 0800-1121. Um, en er mag ook getwitterd worden. Gebruik dan de hashtag Casaluna, dan komt het hier wel ergens aan, denk ik. En er is ook muziek vannacht, uh, over hergebruik gesproken. Hij is ook gewoon terug, Gilbert O'Sullivan. hit na hit in de jaren zeventig. Misschien weet u dat nog als die man in zo'n arbeiderspakkie... zat hij dan achter zijn piano en uh, met zijn mooie stem. Toen hebben we de hele tijd niks van hem gehoord... en twee maanden geleden kwam er een nieuw album van hem uit. Gilbert Phil, geheten. Gilbert O'Sullivan. En dit liedje dat is geïnspireerd op de gebeurtenissen van 11 september 2001 in New York. U weet het nog wel, die vliegtuigen die daar de torens in vlogen. All they wanted to say. Gilbert O'Sullivan dus. Het gaat vannacht over afval. 0800... 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Dus bel me met de verhalen. 0800 1121. Twitteren mag ook. Doe dat dan naar Kazaluna uh, of gebruik in ieder geval hashtag cazaluna. Leonieke, goeienacht. Ja, hallo. Is dit Leonieke Molino? Ja, dat klopt. Met een mooie naam. Nou, mooie, hè? <laughs> ja. Prachtig. Ben je blij mee? Uh, ja, nee, vind ik echt. Je ziet mensen die met je uit te lachen, maar <laughs> je zult maar Leonieke Molino heten. Ja. We hebben in Utrecht een ijszaak die zo heet, by the way. Molino? Ja. Omdat oh, die naast nou, moet de... Ik moet straks maar eens gaan kijken of ik daar niet een gratis ijsje kan scoren. Ja, die staat ook naast een molen, want daar dus natuurlijk Molino. Oké, okay, oké. Okay. Nou. nou, dank voor het Maar heb je iets Italiaans, Leonieke? Uh, ja, een Italiaanse ex. Oh. <lacht> Dan moet je altijd mee uitkijken hè, met die Italiaanse ex. Nou, deze niet hoor. Nee. Weinig <lacht> last meer van. <lacht> Oh, of ligt hij met een stuk beton aan zijn voeten ergens in een... Nee, nee, wel... zo erg een stuk weer niet. Kijk, helemaal kijk, niks aan te doen. Dus kijk wel eens nee. naar die films van The Godfather en zo. Dus dan... Ja, ja, die zijn ook leuk. Ja. Maar nee, over afval ja. gesproken, daar weten ze trouwens in Italië ook van, want daar in Palermo en zo... Ja, volgens mij. Naples, je wat je was Napels, dat? Gewoon allemaal uit het raam en zo. Dus, ja. nee, maar ik bedoel, ja. dit, dit, dit nee, maar even gewoon, dat is heel flauw natuurlijk om jou daar nu op aan te spreken. Maar de, die, die, de, de vuilophaaldienst in Napels met name is toch maffia ja. gecontroleerd allemaal? Ja, ja, ja. Nou, in Napels, daar kwam, daar kwam de familie ook vandaan. Ah. En nou, dat is. Nou, die zijn gewoon echt heel asociaal. Die gewoon denken alleen maar aan zichzelf en verder aan niks. Dus. Ja. Nee, ik, heb, ik heb weleens begrepen dat die, die vuilophaaldienst daar in, in uh, Napels, daar zit, dat is gewoon maffia. En die willen dan op andere fronten zeg maar die gemeente dwars zitten. Dus dan halen ze gewoon het vuil niet op uh, een hele ja. tijd. En dan stapelt iets daar, daarop in, in de straten natuurlijk. Het is in ieder geval heel erg vies. Ja. goed. Maar ja. daar, daar gaan we het nu niet over hebben, want jij hebt nee. een weggeefwinkel. Ja, ik, uh, ik, uh, ik woon in Leiden. En daar is uh, destijds de eerste Nederlandse weggeefwinkel gestart. En daar zijn we eind... Uh, in Februari vorig jaar zijn we eruit uitgezet door, door de gemeente Leiden. En nu gaat er uh, over ongeveer een maand gaan we weer opnieuw beginnen en dan uh, kunnen we een uh, de vorige weggeven winkel was in een gekraakt uh, pand wat al was al twintig jaar gekraakt hoor. En uh, dit gaat dan in een soort uh, ja anti kraak iets uh, plaatsvinden. En het is de bedoeling dat iedereen die. het is eigenlijk een soort kringloopwinkel, maar dan zonder geld. Maar wat, hoe werkt dat dan precies? Ik als ik spullen. Bijvoorbeeld, ik, ik ga mijn kelder opruimen, zoals mevrouw ja. uh, uh, Kramer. En dan ja. brengt die spullen bij jullie? Ja, de bruikbare spullen. Echt rotsen, dat dan niet. Maar gewoon bruikbare spullen. Ja. En dat kan echt van alles zijn. En, en dus aan, wie geef, aan, wie, aan, wie, aan wie geef je dat weg dan? Nou, aan de klanten. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, wat is ja. het verschil met een kringloopwinkel? Dat er geen geld uh, aan te pas komt. Ja. Alles is gratis, 100% korting. <laughs> dat is een mooie. Dus, ja. je, dus als iemand denkt, van nou, dat komt, wel, uh, dat komt in mijn straatje wel te pas, mag hij het gewoon meenemen? Ja, ja. En dan uh, maximaal, omdat we natuurlijk, we hebben ook hele goede klanten. En uh, die, die willen dan graag heel veel meenemen, maar ja, dan blijft er voor andere mensen niet zoveel over. Dus iedereen die mag uh, vijf uh, items meenemen, zeg maar. Uh -huh. En dan. Uh, Vaak hebben we heel veel boeken en dan mag je dus vijf dingen meenemen en tien boeken. En je, we, zijn, uh, we zijn vier dagdelen open per week en je mag vier dagdelen komen. Dus uh, als het een beetje handig uitkieven, dan hebben ze veertig boeken per week en twintig items. En heb je nou ook wel eens heel iets bijzonders in die weggeving? Dat iemand zeg maar, zijn zolder heeft opgeruimd en die, die komt dan met spullen aan. Dat je denkt, van, nou dit is ongelooflijk, het zou wel eens een echte, echte Van Gogh kunnen zijn. Nou, ik heb wel eens een, een oud. Uh, ja, dat kan ik beter een beetje zachtjes zeggen, want ik heb wel een jaloezie. Uh, ik heb wel eens een, een, een oud. zo'n um, zo'n zo Dels blauw bord uh, gevonden. Ja, ik vind dat eigenlijk niet eens mooi. Maar um, uh, van de porseleinen klauw. Dus ja. dat is echt iets uit de 17e eeuw. Dat is wel bijzonder. Zo. Ja, en nou ja, goed, voor de rest heb je natuurlijk als mensen die komen gewoon een sliksplinkje nieuwe fiets uh, brengen met zoveel versnelling en bla bla. Die ze dan toch nooit gebruiken en het gewoon weggeven. En, en ja, ze komen ook wel eens uh, zit je bij komen ze een doosje sieraden brengen en dat is dan gewoon echt goud. Echt waar? Dat, uh, dat gebeurt niet zo vaak hoor. Maar, dus nee, maar stel, iemand komt er gewoon een goede een fiets nog brengen. Ja. En die, die hoeft daar dan niks voor te hebben. Maar jullie, nee. jullie geven ook gewoon aan de eerste de beste die langskomt, die dat ding wil hebben, die, die mag hem uh, meenemen? Nou, maar, er komen natuurlijk, Je moet er uh, uh, zijn altijd, uh, ja, hoe moet ik zeggen, er komen ook wel eens mensen die daar dan komen met, uh, met het idee om het niet zelf te gebruiken, maar om het dan direct à la minute te verpassen. Dat is dan niet de, niet de bedoeling. Nee, maar maar nou, uh, hoe, hoe kan je dat betekent. controleren dan? Wat zeg je? Hoe, kan, hoe kan je dat dan controleren? Nou, dat kan je niet echt controleren, maar je gaat je klantjes wel kennen natuurlijk. En dan als er zoiets heel groots binnenkomt, dan is het niet zo... Kijk, soms dan kunnen mensen... Die, die, die, die, die zijn nog deze winkel binnen of het wordt al uit hun handen getrokken. Dat <lacht> gebeurt ook wel eens. Dus uh, dan zetten we hem even apart totdat uh, tot het weer een beetje uh, gekoeld is. Zullen we maar zeggen, de sfeer weer een beetje afgekoeld is. Oh, ja. En dan. Uh, nou ja, dan uh, is, vindt er altijd wel, uh, komt de fiets altijd wel goed terecht. Ja. Ja, ik vind het een prachtig initiatief, de weggeefwinkel. Ja, ik vind het ook. Ja. En het is ook, er zijn er meerdere, hoor. Er zijn er ook uh, in Breda, geloof ik. En in, in Amersfoort is er één. Ik denk er een stuk of tien in Nederland zijn. Kijk aan. Ja. Okie dokie. Nou, bedankt voor je verhaal, Leonieke. Ja, graag gedaan, hoor. En een goede met de uitzending. Yo. Tot ziens, hoi, hoi. dag. Um, eens even kijken. Wat hebben we nu? Hannie? Hennie. Hennie. Zeg het maar, Hallo? Hennie. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik, ik, ik, ik denk, die valt nu in als een oud huis met het verhaal. <laughs> Nee, nou, ik, ik ben nogal handig met de naaimachine. En ik geloof dat als je een gezin hebt en je hebt de naaimachine en je bent daar handig mee... dan kan je behoor, je spullen behoorlijk uh, wat duurzamer maken, je kleding... dan uh, wanneer je alles weggooit als er een gaatje in zit, bij wijze van spreken. Maar hoe, hoe werkt het dan? Maak je gewoon nieuwe kleding van uh, een nee, aantal nee, nee, verschillende? Nee, nee, nee, Ik was nu bijvoorbeeld bezig... ik had geen zin om naar bed te gaan. Dus ik was bezig met uh, een overhemd van mijn echtgenoot... en aan de boorden waren van die rafelrandjes opstaan, mm -hmm. Dus dan maak ik daar korte maanden bijvoorbeeld van, zodat dat overhemd nog prima gedragen kan worden in de zomer. Dus je ja, dat, dat, soort dingen. Dus je maakt eigenlijk van een, een, een, een hemd met lange mouwen maak je een zomerhemd. Ja, zeg maar, ja. ja, ja, En dat is niet het enige. Maar als je handig bent met de naaimachine, dan kan je, ja, dan kan je van alles. Uh, voor kinderen die opgroeien, de broeken korter maken of langer maken. Terwijl je anders misschien gedwongen bent dat je dat niet kan om de spullen weg te gooien. Nou ja, zeker als kinderen opgroeien, dan gaat het volgens mij toch ook heel snel. Dan koop je iets voor zo'n kind en dan is het al heel snel weer te klein. Ja, bijvoorbeeld... Ja. En ja, ik heb toch wel het idee dat we in een behoorlijke weggooimaatschappij leven. Dus ik vind het eigenlijk wel een prettig idee om dat te doen. En mijn familieleden die weten dat natuurlijk inmiddels ook. Dus die komen ook wel wat makkelijker dan bij Van, goh, kan je dat misschien herstellen? Want ik vind het zo zonde om het weg te gooien. Ja, zoiets. Ja. Dus uh, ja, en ik vrees wel dat de, de, de, de jonge vrouwen van tegenwoordig toch niet meer zo handig zijn met naammachines. Dat leren ze niet meer. Dat moeten ze eigenlijk leren dus, hè. Van, van, uh, ja, jonge mannen trouwens ook. Waarom moet dat dan ook al? De vrouwen zijn. Ja, dat, dat is waar, maar dat was, dat was van oud was dat natuurlijk toch een vrouwenklus. Nou ja, Ik moet ook eerlijk zeggen, als ik dat als ik zoiets heb, hè, van een, een knoop ergens af of zo, dan ik ga ik dat altijd nog gewoon naar mijn moeder toe, terwijl die helemaal in het noorden woont. Dat ja. slaat helemaal nergens ja. op. Ja. En dan moet je dat gewoon zelf eens een keer leren. Ja, ja, nou een knoop aanzetten is nog simpel te doen, maar ja, soms is er een naadje los of zo, of uh, ja, zoiets. Ja. En, en hoe ga je verder met, want met, uh, dit, dit, dit klinkt al, uh, dit kan eigenlijk iedereen, hè? Als die, ja, tenminste als hij goed kan naaien, dan kan je ja. op die manier toch heel wat, uh, wat, wat duurzamer werken. Ja. En hoe ga je om met afval en zo? Nou, ik vind het wel belangrijk om te scheiden. En ik woon in Bergsenhoek, dat is bij Rotterdam. En wij scheiden papier en glas. En je kan inderdaad, wat, wat uh, mevrouw Kramer straks zei, plastic, uh, kunststof en zo. Dat, dus daar doe ik wel uh, volop aan mee. Ja. En ja, verder probeer ik... Ik, ik, heb, ik gooi niet zo snel spullen weg, moet ik zeggen. Ook, ook met voedsel niet. Dat, uh, ik, ben wat, ik ben 59, dus dan ben je toch nog een beetje opgegroeid met... Uh, nou, nou, niks weggooien. om energie te, uh, uh, niet kwijt te zijn. En, en uh, ja, voedsel, dat gooi je ook niet weg. Dat, dat gebruik je. Of anders vries je het in. Of uh, ja. klietjes dagen en zo. Daar ben ik nog mee opgegroeid. Dus dat ja, dat, dat, uh, als ik zie hoe mijn, mijn kinderen zijn uh, jong volwassenen. Maar als ik zie hoeveel die spullen die soms weggooien. Dan schrik ik gewoon van. ja. ja. Goed, dus daar valt ook nog wel wat te winnen. Uh, maar goed, ja, die, die tip van, van uh, zelf uh, kleding vermaken, dat is helemaal niet zo verkeerd. Dank voor het verhaal, Henny. Graag gedaan. Dag. Daag. We gaan naar Kees Hogeland. Kees, goedenacht. Ja, goeiemiddag. Uh, Jurgen, met Kees Hogeland eerste keer. Jij, ik... jij werkt bij Van Ganswinkelen, Dat is een groot afvalverwerkingsbedrijf. Uh, ja, daar werk ik al uh, 25 jaar en uh, ik heb het uh, verhaal onderweg in de auto van mevrouw Kramer aangehoord en het was een heel mooie. Uh, prachtig verhaal wat zij vertelde. En uh, ik wil er even op inhaken. Ze vertelde ook, ook over die kelder die ze dan uh, uitgeruimd had natuurlijk. Ja. En uh, ja, ze, ze zegt dan bel ik iemand op en die komt, uh, ja, dat het verhaal van dat hout. En ja, je kunt natuurlijk ook gewoon uh, ervoor kiezen om naar de Milieustraat te rijden... Met, uh, met het spul uit de kelder. En daar heb je natuurlijk overal prachtige containers staan voor verschillende materiaal... waar je alles uh, in kunt ja. uh, deponeren. En ja. uh, bij ons op de Milieustraat, ik woon in de gemeente Rijmerswaal. Wow. Ja, er staat een container voor hout, er staat een container van wat Er vlak... maar... staat een container van metaal. En daar kun je alles in ja, holen, natuurlijk. Nee, dat weet ik Ik ken dat ook. Maar wat gebeurt er dan volgens mij met dat hout? Nou, kijk. Je hout heb je in, in drie soorten. Je hebt eigenlijk drie soorten hout. Hè? Je hebt uh, b-hout, dat is eigenlijk hout wat bewerkt is. Waar spijkers er zitten. Waar nog wel wat verf aan zit. Dat hout, dat, dat noemen ze b-hout. Dat wordt eigenlijk gebruikt als, uh, voor een groot deel als uh, brandstof voor uh, groene energie. Dus uh, in, in plaats van kolen en gas, heeft fossiele brandstoffen, uh, gebruiken ze daar afvalhout voor om groene energie op te wekken. Ja. Kijk, en, en als je dus uh, fossiele brandstoffen uh, gebruikt om energie op te wekken, dan krijg je een CO2-uitstoot. Ja. En als je dus afvalhout gebruikt, krijg je veel minder CO2-uitstoot, bijna geen CO2-uitstoot. Ja. Nee, oké, okay, of... want maar dat, heeft ze, dat heeft ze ook gezegd. Maar kijk, zij wilde, ja. zij wilde dat hout uit haar kelder, wilde zij ja. dat dat hergebruikt zou worden als hout. Dus bijvoorbeeld als, ja. als uh, uh, uh, heet dat, ja. spaanplaten, hoe heet dat tegenwoordig? Ja, ja. maar uh, daar heb je dan echt schoon hout, onbewerkt hout voor nodig, wat bij bedrijven ook vandaan komt. Kijk, je, misschien ken je ook wel die, die kisten waar bijvoorbeeld uh, uit, uit, uit andere landen spullen in aangeleverd worden bij bedrijven, mm -hmm. machines. En dat is dan schoon Houd, toen we ze aanhoudt en dat wordt echt gebruikt, gerecycled, wordt versnipperd eerst en dat wordt dan gebruikt in de spaanplaat. En is dus, ja, ja. komt ook gewoon weer terug in, als een ander product weliswaar, maar komt ook wel gewoon weer terug in de in, ja, in, in producten. Kees, we, we moeten nog even een, een, een, een mysterie oplossen, want dat is, ik, ik had het daar straks even over de borreltafel. Nou, iedereen zit daar wel eens en je hoort dan al allemaal van die ja. dingen van, ja, zijn wij druk aan het scheiden thuis, uh, het spul wordt allemaal opgehaald, maar uiteindelijk komt het toch op één grote hoop weer terecht. Is dat nou waar of niet? Nee, dat is absoluut niet waar. Dat, dat fabeltje kan ik uh, absoluut uh, direct ontkrachten, want het is niet waar. Al het afval wat opgehaald wordt en wat gescheiden wordt, wordt er gewoon uh, gescheiden verwerkt. Ja. En uh, ja, het begint natuurlijk met de meest uh, bekende stoffen zoals oud papier, zoals uh, glas. Nou, dat wordt gewoon uh, gerecycled en er wordt weer ander, ander papier van gemaakt. En van glas worden ook weer gewoon flessen van gemaakt. Uh, de kunststoffen die nu tegenwoordig opgehaald worden... Hey, en, die, en die mooie oranje containers, zoals jij het noemt... noemen ze dan die plastic hero-containers, hè? Ja. Ja, dat, dat materiaal wordt ook gewoon verwerkt. Een beetje uh, probleem, kinderziekte is nog... dat het erg vervuild is. Kijk, mensen gooien... Uh, plastic zakjes daarin, maar er zitten soms ook nog uh, uh, afvalproducten in, zoals een, noem maar, een klokhuis of, of, ja. of, of anders, waar, waar, wat de originele verpakking als restproduct heeft gezeten, gaat daar mee. Ja. En daar moeten de mensen natuurlijk heel goed rekening mee houden dat ze dat wel heel goed schoonmaken en niet vervuild in die containers gooien, ja. want dan kun je er niet zoveel mee. En, en, die, en die, die, die, die plastic fles en zo allemaal, hè? Dat, uh, wordt dat nou hergebruikt? Wordt, wordt, komt daar weer nieuw, uh, nieuwe frisdrank in of zoiets? Of wordt dat ook eerst allemaal uh, klein gemaakt en en worden daar weer nieuwe flessen van gemaakt? Ja, die pet, dat noemen we de petflessen dan. Hè? Die petflessen is eigenlijk een uitstekend product om ook te recyclen. En daar wordt, er gewoon, er wordt weer gewoon een raam van gemaakt. En dat dient weer als een product voor een ander. Eh, mevrouw eh, eh, Kramer had het over upcycling. Nou, in dat, ge dat geval is het een recycling. Eh, maar eh, ja, er zijn genoeg producten die, die, die gewoon eh, weer in hetzelfde product terug kunnen komen. Ze noemde ook het verhaal kreel to creel, hè, over die vloerbedekking... Ja. Eh, ja tapijtfabrikant, maar er zijn nog veel andere bedrijven. Ik zal dan ook geen naam noemen, maar je kent ook wel het Senseo-verhaal natuurlijk. Ja. Nou, Senseo, die heeft gewoon... Dat, dat, de Senseo-apparaat is een apparaat waarin de productie, samen met ons bedrijf overigens ook, heel goed gekeken is van welke producten gaan daarin. En daar hebben ze een aantal aanpassingen aan gedaan, zodat het apparaat nu volledig kreel to creel is, zodat je dat apparaat, als, dat, uh, als je dat weggooit... En dan moet je natuurlijk op de Milieustad brengen in, in, in de container uh, deponeren voor oude elektrische apparaten. Ja. En dan gaat dat weer terug naar Eindhoven en dan wordt dat weer uh, ontleed. En ah. alle materiaal die erin zitten worden weer hergebruikt en kunnen weer een nieuw product maken. Ja, wat grappig. Hey, en nog ja. even, er schiet me iets binnen. Toen Nederlands Elftal daar in uh, Zuid-Afrika aan het voetballen was, waren die shirts toch ook gemaakt van, uh, uh, van, van plastic of zo uiteindelijk? Kan ja, ik... dat weet ik niet weet ik niet, uh, dat, dat voorbeeld. Maar ik ben pas op een beurs geweest in Kortrijk, een duurzaam ondernemerbeurs. En daar is ook een hele presentatie geweest van uh, kleding. Mevrouw Kamer uh, uh, haalde het ook nog even aan. Van kleding die geleased wordt en die je dan ook weer terug kunt brengen. En dan, de, van die kleding maken ze ook weer gewoon dezelfde soort kleding. Nee, nee. Gewoon een kreel to kredel product. En ik, ik ben er echt van overtuigd, ja, het is al 25 jaar mijn vak natuurlijk, dat uh, binnen vijf jaar uh, gewoon een heleboel producten kredel tot kreel worden, ook als marketing-instrument naar de publieke opinie van ja, ja, mensen koop dit, want dit is gewoon zo belangrijk dat we geen grondstoffen meer onttrekken aan de bodem, maar ja, die worden schaars, maar dat producten gemaakt worden. Kijk, mijn bedrijf roept altijd afval bestaat niet. Misschien heb je het wel eens gehoord, ja, daar ja, ja, ja. wordt wel reclame voor gemaakt. En de, in wezen is het eigenlijk zo, uh, afval bestaat niet, dat kun je eigenlijk zo vertalen, in het product, in het afval van vandaag groeit de kim voor een product van morgen. Ja. En, en dat is eigenlijk een wezen wat, ja. wat mevrouw Kramer ook al zegt. We moeten ja. voorkomen dat we grondstoffen nodig hebben... maar dat we van de producten die we nu hebben... Ja. daar we, we nieuwe producten van kunnen maken... dat we geen grondstoffen nodig hebben. Zoals je weet, fossiele brandstoffen, olie, gas en kolen... die zorgen voor CO2-uitstoot. Nou, we weten allemaal wat dat betekent. Uh, opwarming van de aarde. En als je de... Grondstoffen niet gebruikt, die ook schaars worden, kun je van de producten die we nu hebben gewoon weer nieuwe producten maken. En daar moeten we naartoe. Ja, Kees, bedankt dat je even belde. Um, en als het, want dat, van die shirtjes van oranje, dat, de, als iemand dat weet, uh, zou ik dat leuk vinden als daar nog even over gebeld worden. Want het scoot me ineens te binnen dat, ze, dat dat gemaakt was ook ooit uit uh, petflessen of zoiets. Zullen we uh, dat eens voor je uitzoeken, goed? Ja, dan mag je nog even terugbellen voor tweeën. Maar uh, voor nu bedankt ja. hè. Oké. Okay, Oké, okay, hoi hoi. Ja. Uh, 0800 1121 dat is ons gratis nummer. Er wordt trouwens veel gebeld. Uh, er staan alweer een paar mensen in de wacht, zie ik. Dus we gaan even een liedje draaien, dan komen we daar zo meteen op terug. Uh, via Twitter zijn we ook te bereiken vannacht. At Casa Luna. En dit is Henk Westbroek.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 Ze draagt nu de verlovingswing aan een hangt romer nek en draait nog steeds het bandje van een laatste telefoongesprek. En waar ze loopt te wandelen raakt de natuur van de slag. Daar wordt het meer. Loop te wandelen. Dat was Henk Westbroek 0800-1121, dat is ons nummer. En uh, Twitter mag ook. Uh, meneer Berendonk. Goedenacht. Goedenacht. Uit Driebergen? Ja. U hebt ook een bijzonder verhaal, he? het afval. Ja. Om, om te beginnen zou ik... Um, om te beginnen zou ik... Vo, om te beginnen zou ik mijn lof willen betuigen... aan restaurant Indrapura... Het is een Indonesisch restaurant in drie bergen. Ja. En, als je daar uit eten gaat en je krijgt je gerecht niet op... pakken ze het voor je in. En dan mag je het bij naar huis nemen. En dan mag je het bij naar huis nemen. En zo heet het doggyback. Ja. ja. In Amerika bestaat het begrip, begrijp ik al langer... het fenomeen. Ja. Maar dat noemen ze doggy bag. Ja. Ik denk... Ik denk, als wij het allemaal meer zouden doen, inclusief restaurants... dan, dan, dan moeten we eens zien hoeveel het in de avond zou schelen. Ja, want dan wordt inderdaad in zo'n restaurant natuurlijk best veel weggegooid. Nou, veel. Tenminste, er komt heel veel terug, denk ik, naar ja. de keuken. Ja. Niet omdat het niet lekker is, maar soms omdat het gewoon, gewoon te veel is. Ja, dat is zo zonde. En, en u gaat daar wel eens eten en dan, uh, dan, uh, als u het nu opkrijgt... Krijgt, krijgt u dat gewoon netjes mee in een bakje en dan uh, hebt u de dag daarna ook nog eten. Ja, dan verpakken ze het voor je in folie. Het is, al, het is al milieuvriendelijker dan, het weg, dan, dan weggooien. Voor folie zou ik ook nog wel wat alternatieven weten, maar goed. Uh, een van de alternatieven die ik bijvoorbeeld zou weten is... in plaats van als alternatief voor folie... pak dan bijvoorbeeld, pak dan bijvoorbeeld wat je niet opkrijgt... Uh, in, in, in, in folie van... van, uh, van in folie van. van, van of van. of van oh, ja. Weliswaar mag je het niet in de machine doen. Dan denk ik dat er niks meer van over is. Maar. <laughs> het moet het. Denk... Meneer Berel, ik zit me nu toch niet in het ooitje te nemen, hè? Nee. Oh, oké. Okay. Maar er zijn, er zijn oh. hele volkstammen. Nee, nou, ja, het gebeurt in Azië ook, inderdaad. Er wordt gewoon in, in, in bananenblad en zo. worden, worden dingen aangeleverd. Is dat stevig genoeg dat, je, dat het afwasbaar is? Niet in de machine natuurlijk, nee. maar met de hand. Ja, ik snap het. Uh, maar dat is, u zegt er eigenlijk, dat zouden meer restaurants moeten doen. Hoewel, ik, ik, ik weet trouwens dat het op, op meer plekken wel gebeurt hoor. Maar moet je, moet je er daar in Drieberg om vragen of doen ze het uit zichzelf ook al? Nou, ze, ze vragen uit zichzelf al. Van uh, mevrouw of meneer, wil u het meenemen? Ja. Nou ja, dat, en dat doet u dus. Ja. Nou, uh, ik vind het een goed uh, verhaal. Dank uh, voor het bellen. Dat is mijn waar genoegen. Oké, okay. dag hoor. Rob woont in Lelystad. Rob, goedenacht. Hé, hey, nacht. Ja, klopt. Ik hoorde net het, uh, het enthousiaste verhaal van de heer Gans, de winkel aan. En uh, wij uh, zijn uh, sinds een aantal jaren zijn we ook in het uh, bezit van een gemoderniseerde milieu, milieustraat in Lelystad. Um, alleen, ja, dan loop je toch weer tegen praktische probleempjes aan. Uh, vroeger was het zo, als jij je tuinafval had, en ik heb daar ja, een behoorlijke tuin... Dan gooi je dat in de aanhanger, je reed terug naar, uh, naar de stort ja. en je kon dat gewoon eruit werken. Uh, maar ja, dan, als je kijkt nu naar de nieuw Milieustraat, dan hebben ze gewoon de bakken allemaal laag staan. Overal staan van die dranghekken voor, zeg maar. Je ziet gewoon dat de mensen weer minder komen brengen, want ze moeten het allemaal over die hekken heen gooien. Niet iedereen kan dat. Het, is, het, wordt, je, het wordt je gewoon uh, uh, niet makkelijk gemaakt om het, om het daarheen te brengen dus, op die manier? Nee, zeer zeker niet. En wat is de reden van die dranghekken dan? Ja, het zal wel weer een stukje veiligheid en dat soort dingen zijn. Uh, vroeger was het zo, die bakken stonden gewoon op de grond. Er was niks aan de hand. Iedereen reed langs met zijn auto. Je gooide overal netjes in, uh, in gescheiden bakken, gooi die ja. spullen weg. En ja, de, de, niet iedere verbetering is of verandering is inderdaad een verbetering. Ja. Even, u... even een, een, een heel ander punt, want we hebben het inderdaad over, over afval. Ik, ik geloof dat afval inderdaad toch wel een welvaartziekte is. En eigenlijk met het uitbreiden van de, de, de EU... Uh, ...steeds verder naar het oosten en naar het zuidoosten... ...dat dat ja, toch een steeds groter, groter probleem gaat worden. Uh, als je vroeger kijkt... Uh, ...vroeger hadden wij hier in Nederland nog plaatwerkers... Ja, ...als een auto schade had, dan klopten we een, een spatbord uit. Toen werden we wat rijker, dan hadden we zoiets... ...joh, dat houden we een spatbord, weg. Ja. Hè, we doen er een nieuw spatbord op. Als ja. je in Polen, in Polen kijkt, voor een aantal jaren... ...daar zaten de vakmensen nog. Maar doordat inderdaad ja, de, de, de hele maatschappij een vervangingsmaatschappij wordt... Word, ook al wordt het gerecycled, je afvalberg berg blijft toch groeien. Ja, u zegt ook, we missen, we missen eigenlijk ook de mensen, dus die uh, bij wijze van spreken van uh, zo'n oud spadbord nog weer even nieuw kunnen maken. Be ja, inderdaad. Ja, ja we, we zitten natuurlijk met het toenemen van de welvaart, zitten we steeds meer in het, uh, het, het, ja, het vervangen in plaats van het repareren. Ja, het is, het is makkelijker gewoon. Je betaalt er misschien zelfs nog meer voor ook. Dus uh, Wat ja, dat betreft kijk, zou het. Er zijn gelukkig al een aantal verzekeringsmaatschappijen in Nederland waarbij je nu ook bij, bij reparatie van je auto de keuze hebt van, weet je wat, wij doen een, een verlaagd eigen risico als jij een wordt op je auto laat zitten bij een schade. Die initiatieven zijn er gelukkig wel. Uh, dus ja, er, er wordt inderdaad wel van alles aangedaan, ook al jaren om... om, om inderdaad, ook dat allemaal te recyclen, ja. ook, ook in de, de, de gewone, ja, de, de professionele branche. Ja. En nu moeten ze alleen nog even die drangrijke weghalen bij de vuilstoort in Lelystad. Het zou wel even prettig zijn, maar <laughs> ik geloof nooit dat wij de enige in Nederland zijn. <laughs> nee. Nou ja, ik, ken, ik woon zelf in Utrecht dan, daar heb je inderdaad ook allemaal van die bakken staan, maar daar kan je toch, uh, ja, hoewel tuinafval, ik heb dan geen tuin, dus dat, dat, maar je moet inderdaad soms wel inderdaad zo'n hek oplopen, of zo'n uh, trap oplopen, dan... Toch met een beetje spierballen moet je die dingen over zo'n uh, rand kieperen. Dus dat, dat klopt wel inderdaad. Het is niet makkelijk uh, even er gewoon in leggen of zoiets. Nee, ik, ik, ik denk inderdaad als het toegankelijker zou zijn... dat het inderdaad ook ja, uh, gewoon veel meer zou, zou, uh, ja, zou aantrekken. Dan lopen wel een man op vier, vijf rond in die oranje Alleen met de wijze van die bak, die bak, die bak, die bak. <laughs> En als je zegt, van kom even, kom even helpen tillen dan, nee, de Ja, ja. ja nee, dan hebben ze last van hun rug ineens. Ja, nee, ja ja ja, ja, ja, ja. Ook wel een beetje gelijk trouwens, want dan staan ze de hele dag rotsen van andere mensen uit te laden. Uh, ja, maar dan werken ze toch ook mee aan het milieu? Dat is weer zo, ja. ja. ja. Nou ja, als ze die hekken weghalen, dat zou een heel, een heel stuk schelen. Bedankt voor het bellen. Fijne dag. Dag hoor. Uh, meneer Zonneveld, goedenacht. Goedenacht. Oh, goedenachtig, ben ik er al. U bent er? Ja, er zijn er nog drie voor me komen, maar ik ben, ik ben er derde om. Ja, nou, ik heb er twee gehad, dus uh, dan zijn we gauw weer nummer drie in de Oh, dan ben nummer drie dus. Ja. <laughs> ja, met zonneverachter, de mooie van de duinen, ja. Nou, ik zal maar niet zeggen wat ik allemaal weggooi elke week. Afgelopen week heb ik nog een kilo biefstuk in de container gegooid. En een kilo uh, half Kilo biefstuk? Ja. Hoezo? Ja, omdat er niet aan toe komt door omstandigheden in... Uh, ja, maar je moet, als je naar de slager gaat, koop je toch een kilo biefstuk? Ja, dat was voor de kerst bedoeld, maar ik ben door omstandigheden er niet naartoe gekomen. Hm. Maar ik koop elke week, ja, en dat heeft ook misschien te maken met mijn jeugd: eh, weinig eten en, en, en, en slaag. Meer slaag dan eten. En eh, ja, en nu kan ik alles kopen wat ik wil. En dan, dan denk je, nou, ik, ik doe dat en doe dat. En je koopt veel eh, meer in dat je eh, aan kan. En ja, dan, dan, goed, dan moet het wel een keer weg, dan bedoel ik bedoel, ik kan niet even bewaren natuurlijk. Nee, maar u woont alleen ofzo? Ja. Ja, maar dan kan je toch ook gewoon twee biefstukjes kopen, dan kopen we er niet gelijk een hele ah, kilo. Maar. Dat was, was wel gepland. Ik denk, nou dat, ik ga eten of wat dan ook. Maar ik wil het dan ook over iets andere, andere dingen hebben. En dat is, ja, dat milieuprobleem. Ik gooi elke keer mijn glas weg in de containers. Mm -hmm. En uh, we hebben nog steeds in Den Haag uh, nog niet van die. Uh, uh, we hebben tegenwoordig in onder onze containers. Ik weet niet hoe dat. Weet wat ik bedoel. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou. En dan ga ik, elke week ga ik dan mijn zadelzak in en andere dingen. Maar ook met plastic. Maar we hebben nog steeds geen uh, afval voor plastic. Dus wat, wat, die, wat, uh, wat mevrouw Kramers vertelde, van dat ja, haar ding een beetje, hè, dat plastic uh, gescheiden inzamelen. Ja. Uh, u zegt van ik zie die bakken nergens staan. Die zijn nergens vandaag te bekennen volgens mij. Nee, nee. Ik heb ze nog niet gezien. Maar nog erger, ik kwam er gewoon in gesprek bij de, bij de supermarkt. En toen ging het over bi biologische ja, groenten en fruit, en dat weet ik wel allemaal niet. Is je nou aan de andere kant van de wereld in West-Afrika wat Zelda gedaan hebt met, met die tanken daar zo? Dan gaan duizenden mensen dood, en dump ze gewoon dat gif. Ja. En bovendien, al, al dat hout, dat is bijna allemaal. Ik, ik kom uit een hoofdzakelijke grote leven uit de bouwwereld, dat is al, allemaal in geïmpregneerd hout. Mm -hmm. Nou, en dat levert ook uh, giftige uh, verbranding op, want alles wordt verbrand. Ja. Dat vroeger ging het met de trein ging het naar Drenthe toe. En het werd onder de grond gestopt. Maar tegenwoordig wordt het verbrand. Ik meek bij Moewijk daar zo. Of misschien andere gedeeltes. Maar dat wordt verbrand. En die gisterenstoffen toch kwam ook in het milieu terecht. Ja. En wat ik nog veel erg vind. Dat is ook al lachwekkend. Er waren reclames op televisie. Als je een mobieltje over had. Wat niet meer werkte. Wat met mij bijvoorbeeld het, het geval is. Omdat de accu niet meer te vervangen is. Van een mobieltje. Ja. Dan kon je zoveel geld terugkrijgen. Nou ze hebben me gewoon uitgelachen daar zo. Maar die uit de, uit de zaak. Toen zei ze, maar meneer Zonneveld, <laughs> dat kost je 50 euro om het op te zenden En ik Utrecht helemaal niks. Ja, ik heb het nog steeds liggen hoor. Ja. Nee, maar dat schijnt er stoffen te zitten wat uit Afrika komt. Ja, dat klopt. van mineraal. Ja. En dat schrijft wel kostbaar te wezen. Ja, dat is, heel, dat is bekend. Daar dat, dat, dat, draaien die telefoons op, ja. Ja, nou goed. Maar, maar wat moet je dan mij dan? Ja. Is dat duurlijk waar. Ik zou graag willen weten. Ja, ik zou het ook niet weten. Ik draag ja, voor doe... iedereen open. Ik bedoel, ieder meme wordt van mij gerespecteerd, maar... Ik word er af en toe wel eens een beetje moederlands van, weet je? Ja, ik snap het. Um, goed, maar uh, nou, bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan en ik wens u wat een Dank u wel. Bye bye. Uh, meer verhalen zijn welkom op 0800 1121. De Nederlandse singer-songwriter Daisy Coles was dat. een Be Good, zo heet het liedje. 0801121, Jack van Zegen. Ja, goeie avond. Dag Jack. Goeiedag. Of hi Jack. I, uh, ik wil graag uh, een... Uh, ik uh, ik berust zelf een uh, familiebedrijf in Enschede. Oh, wacht even. Ik moet eerst even nazorg plegen. Hoe is het daar in Enschede? Ja, treurig hè? Toch wel hè? Ja, hartstikke jammer man. ja. ja. Ik zag dat ze vandaag wel gehuldigd werden, die jongens. Ja, dat was wel mooi. Ja, ik vind het ook mooi hoor dat ze dat gewoon hebben gedaan. Want dat hebben ze ook wel verdiend eigenlijk. Ja, dat hebben ze. Oké, okay, dat is afgehandeld. En dan nu? Ja. Een eigen bedrijf zeg je? Ja, heb ik. Ik, uh, ben, ik heb een textielbedrijf met mijn broer. Hij is een heel groot familiebedrijf. Hallo? Ja, ik luister. Oké. Okay. Ja, dus uh, wij handelen in uh, kleding. Van de tweedehandse kleding, zeg maar, daar uh, recyclen wij daar, zeg maar gewoon hoe het hoort. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Waar, waar koop je die kleding op dan? Oké, okay, we hebben uh, grote containers staan uh, bij de, uh, bij de winkelcentrums. Ja. Daar kun je een plastic zakje raar doen. Dit dan al wij daar verder in. Oké. Okay. Ja, inderdaad. En toen? Ja, dan uh, maken wij er weer andere producten van, hè? Zoals daar zijn? Eh, uh, twee doeken, aldoeken. En <laughs> ik ja, zit er wel lachen, bij maar. <laughs> ik vind het een mooi verhaal, Jack. Ja, ja dat dacht ik. Ja, die, die, mensen, die mensen bij jou daar, die vinden het er ook allemaal een heel mooi verhaal. Ja, joh, ik wil even uh, Melvin nog even de goede doek. Wie? Melvin. Melvin, wie is dat dan? Het is een heel go goeie collega voor mij. Oké. Help ook bij je textielfabriek. Alles is. Uh... De hele familie zit in de textiel. En in de grols, zo te horen. Uh, veel dankjewel. plezier daar, hè? Ja, ja, dankjewel. je hey, ho! Yo! Dag. John uit Den Bosch. Goeienacht. Nou, oh, oh, dan ben ik al aan de but. Ja, deze meneer hiervoor die uh, geen Hallo? Ja? Ja, goeienavond. Je hebt een vraag, hè, John? Ja, ik heb een vraag. We hadden het toch over duurzame energie en dergelijke. En ik had het uh, tegen die mensen die van tevoren gesproken over. Want we zeggen allemaal recycling, recycling hier en daar. Maar mijn vraag is eigenlijk gewoon: van, uh, waarom worden auto's uh, niet langer gebruikt? En, en hoe, hoe bedoel je dat precies? Nou, ze zeggen altijd dat wel die auto's. Uh, nou, kennen die premie tegenwoordig goed, bij ERA-premie. Maar tegenwoordig gewoon auto's uh, na een jaar of twee jaar, dan gaan ze er al uit. Is dat zo? En ik heb een auto zelf, privé. Ja. Ik heb zelf ook een transportbedrijf. En mijn vrachtauto is ook al uh, bijna 15 jaar oud. En mijn uh, pc, privé, auto is 13 jaar oud. Ja. En dan denk ik bij mijn eigen: ja, het gaat goed. Eigenlijk zeg je van, als een auto het nog goed doet, waarom zou je hem dan inruilen? Ja, juist. En dan, uh, als je dan eigenlijk gaat kijken, want omdat ik een transportbedrijf heb met mijn eigen. Uh, ik heb mijn eigen trekker dan. En we kijken naar die emissiewaarden, zoals tegenwoordig zeggen we de diesel. Nou, daar kan je nog goed mee met die nieuwste trucs. Ja? Hoeveel heeft hij al gereden, vrachtwagen. Die, die, die vrachtwagen van jou? Ja. Hoeveel? Die heeft uh, nou bijna, je bijna niet geloven. 1,5 miljoen kilometer op aan. Het is ongelooflijk hoeveel die vrachtwagens kunnen rijden, ja, dus, ik begrijp het zelf ook niet eigenlijk. Ik, ik hoorde ook wel dat, dat die vrachtwagens die dan in Nederland op een gegeven moment echt afgeschreven zijn... dat die dan vaak nog in, in het buitenland, uh, in Afrika of weet ik veel wat, de, de, de, nog heel lang doorrijden ook daar. Ja, juist. Dat ze daar nog meer, nog meer kilometers gaan draaien eigenlijk. Ja. Ja. Daarom ben ik het eigenlijk zo raar dat ze tegenwoordig zeggen van ja. Zo, zo, zo en zo, en raal je auto op tijd in en zo, en ik bij mijn eigen ja, waarom? Maar je zegt eigenlijk dat moet met persoonauto's ook gebeuren, gewoon afrijden helemaal en dan pas geen nieuwe. Is, zolang dat ze goed zijn, dat ze netjes door de keuring in komen, dat is heel belangrijk ja. natuurlijk. Ja. Dus ik vraag me eigenlijk af, ja, dat, dat, wat markeert er aan die auto's? Ja. Eh, nou, ik vind... Ik al vaak, net als met die premie de laatste afgelopen jaar, of al in Duitsland is dat vaak het geval geweest. Dan gaan die auto's gaan ze eruit, dan krijgen ze een premie van de, de overheid. Ja. <coughs> Sorry hoor. Ik ben nog wel verkouden op het moment. Maar <laughs> dan zie ik die auto's. Die rijden naar de rand nog ja, ja, we gaan rond en die rijden daar rond. En ik ben blij. Ja, daar gaan die auto's. We gaan er vanuit. Dat is een gaan. Ja. ja. dus niet. Ja, nou, ik vind het een goede opmerking eigenlijk. Bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dankjewel voor dankjewel. We gaan nog even naar uh, Annemiek Haasma. Ja, dat ben Go ik. Goeienacht. Uh, Hallo. Want u hebt een tip. Maar nou, ik, ik hoorde meneer Sonnenveld. En die uh, had het over zijn uh, mobieltjes. Ja, meneer Zonneveld is die meneer uit die mooie stad achter de ja, duinen. Ja, ja. Nou, uh, maar de, de weet dat wij in de Helder ook een hele mooie duinen hebben, hoor. Maar in de Helder? Ja, in de ja, Helder. Ja, dat weet ik. ik. Oké, okay. nee, dan is het goed. Maar wat is de maar tip? Die uh, ken je mobieltje. Je kunt het volgens mij via de Brune geen het inleveren, maar ik heb ook sinds aan het zoeken geweest en ik heb ook hier een via de Tnt post geleverd het een uh, maaltijd uh, een ja, uh, een uh, jaarlijks, uh, een de, maaltijd op school in Malawi mm -hmm. en uh, dan moet het, uh, opgestuurd worden naar antwoord nummer uh, tien. 19.0, 2600, VB, Delft. Ja. En is dan kan de... uh, het dus, uh, dan, uh, je krijgt er zelf geen geld voor, nee. maar je levert er wel goede dingen mee. Maar, maar, dat, maar eventjes voor de goede orde, want uh, bovendien, die Zonneveld woont in Den Haag, dus je kan zo even in Delft langs rijden, je hoeft niet eens op te sturen. Maar uh, dat is van TNT iets van van, zeg maar van het postbedrijf daar kan je dus je, ja. je mobieltje inleveren. Ja. En bij, bij, bij de Bruna zegt u? Ja, en bij de Bruna. En je hebt ook zo voor de voor die in, uh, lege in, uh, dingen van de printen die kun je ook heel goed ja. inleveren. Ja. Voor die patronen. Uh, patronen die kun je ook inleveren. De, ja. de, onder andere bij kinderhulp. Kijk aan. Nou, dat, ik denk dat die, die, die zonneveld, die luistert altijd de hele nacht naar de radio. Die heeft dit allemaal ja. genoteerd en het komt goed met dat mobieltje van hem. Ja. Dankzij ik, uh, deze mevrouw Den Helder. Oké, okay, want ik ben altijd uh, bij, aan iedereen aan het uh, mobiliseren dat ze niks weggooien. Dat ze ze allemaal inleveren en zoiets. Heel goed, ga daarmee door. Ja, zeker. zeker. Okay. Ik zeg altijd dat ik ook graag wil dat mijn kindskinderen ook een goede toekomst uh, hebben. En dan moet je er uh, wel wat aan doen, hè? En, en zijn die er al, die kindskinderen? Uh, ja, die zijn er zelfs al. Dus u bent al oma? Ja, ik ben al oma. Ik heb al een kleindochter van 19. Oh, kijk dan. Maar dan... Uh, ernaast... Kijken ze me heel medewaardig aan als ik uh, plastic of zoiets opraap, Maar ik ben uh, toen zo vreselijk geschrokken toen uh, we die reclame hadden... Van dat je het uh, wel 50 jaar duurt voordat plastic vergaan is. En blik uh, 100 jaar of juist andersom. Ja. Dat weet ik niet. Ja. Maar uh, sindsdien uh, ken ik het niet uh, hebben dat ik langs plastic loop... En uh, dat het dus op de grond legt, dus dan uh, raap ik het op. Bent u daar nu ook weer bezig? Want ik hoor allemaal kabaal uh, om u heen. Ja, nou, ik was uh, die, die adressen van het opzoeken. Ah, oh, kijk aan. Dus ja. uh, dat ben ik dan weer bij elkaar aan het graaien. Ja, ik snap het. Bedankt voor het bellen, mevrouw Haasma. Graag gedaan. Dag hoor. Okay. We gaan nog eventjes naar Hugo Rozen. Hugo, nacht. Ja, goedemorgen. zeg ik dan. Goeiemorgen, ik vind het ook ja, goed. Precies. Ja, ik euh, nou ja, ik hoorde op de, ik luister normaal altijd radio 1. En ik hoorde, ik, kwam, ik kom net thuis van een uh, vergadering uh, voor uh, onze vlooienmarkt. En dan dacht ik van nou, het gaat over afval. Ik denk, nou laat ik daar eens even over bellen. Ja, recyclen. Uh, dat, is, dat is recyclen in optima forma natuurlijk. Mensen ja, brengen daar ja, naar spullen Dat is zeker heen. in optima forma. Kijk, we hebben heel veel vlooienmarkt of rommelmarkt of hoe dat ze mogen eten, die daar worden kramen verhuurd en dan gaat het niet er met zijn eigen. Ja, spulletjes van de zolder, hè, van je gewit ooit nooit, zoals wij hier in Brabant zeggen, uh, die gaan <laughs> daar dan staan. Ja. En uh, die nemen de spullen naar Rand weer mee naar huis. Uh, wij, uh, wij zijn een organisatie, al uh, sinds 1967, die elke twee jaar één grote vloeimarkt organiseert in onze gemeente. En ja, uh, nou, van, ja... Ik denk over 250, 300 verschillende gezinnen krijgen wij dan uh, zeg maar de spullen die uh, ja, niet goed meer zijn in hun ogen of die zijn te oud of te, uh, hè, waar ze niks meer mee doen, die wel goed zijn. Ja. En uh, die sorteren wij uit. Dus wij leggen de boeken bij de boeken. Uh, wij doen de, uh, en op dit moment bijvoorbeeld de computers bij de computers en de tv's bij de tv's. Maar wacht even, als ik, iets, ik, ik zeg maar ik, ik ruim mijn zolder op en uh, dan heb ik ja. uh, allemaal oude LP's en ik heb uh, ja. uh, nou uh, wat heb je, je nog meer, oude lampen, al die flauwekul, dat ja. breng ik allemaal bij jou, maar daar krijg, ik, daar krijg ik dan niks voor terug. Je krijgt een bonnetje. Aha. Wij hebben één, uh, één prijs. Voor iedereen die iets inbrengt hebben we één prijs. En dat is uh, gesponsord door een lokale uh, horecagelegenheid hier. Uh, de zwaantjes en die uh, sponsor dan het Dinebel. Ah, kijk. Kijk, het is zo dat uh, uh, het idee van de, deze vlooienmarkt is eigenlijk dat we uh, als gemeenschap samen uh, veel sterker zijn dan dat we individueel iets gaan doen. Ja. En dat is eigenlijk dan gericht op verenigingen en met name op jeugdverenigingen. Ja. Dat is waar wij ons op richten. Maar de, dus zeg maar, de opbrengst gaat dan naar die uh, jeugdverenigingen bijvoorbeeld? Ja. Ja. Ja. Dus zeg maar alle singeltjes komen bij elkaar te liggen, alle LP's, uh, lampen, ja. computers, je zegt het al. In je, als je daar dus naartoe gaat, dan weet je precies in welke hoek je moet zijn als je iets bepaald zoekt. Ja. Nou ja, als je, als je al een uh, paar jaar achter elkaar uh, hier geweest bent bij ons, wel, uh, of een paar keer achter elkaar, want we zijn het dus onder twee jaar, of om het jaar, uh, dan, uh, en je weet het nog goed, dan weet je waar de tv's staan en weet je waar de boeken ongeveer staan en uh, ja, wat, wat je dan ook zoekt. Dus als je nou specifiek iets... Zoekte, net zegt je zegt, hè, een LP. Nou, dan hebben wij dus ook... En dit jaar bijvoorbeeld uh, kun je op die stand zelf... van de LP's en de CD's... Uh, de muziek meteen luisteren. We hebben dus gezorgd dat daar op dat moment iemand is... die uh, een plaatje van... nee hey, maar dit eens even horen. Ah, ja. Nou dan kunnen we die uh, laten luisteren. Maar ook, ook bijvoorbeeld de computers gisteren... of nee, ja, gisteravond toen was ik zelf ook... Uh, in de, in, ja, hier in Meneze de Aula dan, daar waar het plaats gaat vinden. En er komt iemand uh, van ons... en die kwam de uh, computers ophalen... om te checken wat er... Uh, wat er doet en wat erop staat en uh, wat er eventueel kan. En zo doen we het ook met televisies. Het is zelfs zo. We hebben een uh, vrouw hier in, uh, in ons dorp wonen. En die is al, uh, nou ja, goed, sinds het begin dat wij begonnen uh, zijn met verzamelen. Dus nu een week of zes, zeven geleden. En die heeft al honderd bananendozen vol. Alleen maar met speelgoed en poppen en puzzels. En die. die maar iedereen die daar komt, die helpt ook mee. Ja. Die gaat mee, puzzels uitleggen en kijken of dat het uh, compleet is en schoonmaken. En, uh, ja. ik, ik vind het een mooi initiatief Hugo, bedankt daarvoor. voor Ja, het bellen. geen dank. Yo, dag. Okay. Uh, we hebben zometeen nog eentje, eentje hebben hangen en dan uh, gaan we het antwoordapparaat in spreken voor Frank. morgen. Eerst nog een liedje, er is over gepraat, een beetje liedjes is ook wel leuk. Dance Tonight, dit is hij, Sir Paul McCartney. Everybody gonna dance.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 Paul McCartney was dat. Een tweetje ook nog even van Rosa Lokken op de valreep. Ik gooi veel weg omdat ik alleen ben en alles is gericht op gezinnen... en anders erg duur. Dat is wel een dingetje. Hoewel, je hebt toch ook supermarkten die toch ook wel uh, spullen hebben... die uh, vooral op uh, eenpersoonshuishouders zijn gericht. Dus dat moeten we misschien daar ook nog even kijken. Kees Oostrom is de laatste beller. Kees, goedenacht. Uh, dag, Jurgen. nacht. Ja, ik had nog iets over die plastic hero, wat de uh, minister ook uh, noemde... Ex-minister. Ja. Uh, nou, dan, uh, dan, dat hebben ze hier dan ook uh, ingeschakeld. En dan krijg ik een heel uh, zak plastic in uh, door de brievenbus met zakken waar ik dan dat plastic in kan doen. Dan denk ik, ja, nou is hier in Woudrichem dus zijn er twee vrachtwagens met plastic aangekomen om uh, plastic in te zamelen, weet je wel. Je moet, je moet het plastic. Het plastic moet je goed hoor. Het plastic moet je in plastic zakken inzamelen. Dan ja, krijg je die daar niet waar jij woont. Nee, ik heb. Eerlijk, ik ook tegen de gezicht. Ik heb die oranje bak echt nog nooit zien staan. Nee, uh, ik, je moet die plastic. Dan moet je een soort grote plastic zakken. Die krijg je dan wel van de gemeente, maar die moet je dan in de, in de keuken weer in een houder hangen. Plus je krijgt een pak plastic, maar ik niet alleen hele gemeente en al die andere gemeentes waar ze doen ook. Ja. Dus ik denk, nou, misschien zou dat misschien beter heel erg grof gerecycled papier kunnen zijn, heel goedkoop. En ze zouden, ze kunnen het er dus ook uitblazen, want op een gegeven moment komt dat op een lopende wand te liggen in die vuilverwerking. Ja. Dan kunnen ze dat plastic gewoon uitblazen, dat is gewoon bewezen. Dus iemand heeft dat met een enorme oogklep of eventueel met een commercieel belang, dit zitten bedenken. Ja. Dat was mijn conclusie tussen, ja. Ja, ja het, is, het is wat dat betreft... Uh, dat zei ze ook trouwens wel, hè? Dat is af en toe een beetje vallen en opstaan. Ze komen zelf ook achter ja, dingen. En, uh, dit is dan wel weer een mooi voorbeeld daarvan, even, misschien. Want maar maar ja, ja, maar jij bent ik... op zich wel bereid om, um, um, um, om dingen ook gescheiden in te zamelen en dat soort dingen. Ja, als het zin heeft. Maar ja. in dit geval denk ik, ja, als ze dat er ook uit kunnen blazen, doe dat dan, weet je wel. Gaat nou we niet zo nog een moeilijke slag maken met uh, dure reclamecampagnes en zo? Maar net als het blik kunnen ze er ook minder magneetje uithalen. Dus je nee. kun je gewoon in je uh, normale afval gooien. Ja, ja. Nou, dus dat ik, is... ik vind dat niet zo zinnig allemaal. Dat moeten ze nog eventjes meenemen in het, uh, in het maar hele verhaal. Maar ik gang. ben op zich wel van dat cradle-to-cradle... Cradle wat de uh, ex-minister ook noemde. Dat is geweldig. Ja. Heb je daar zelf ook Want, spullen van? Ja, wel. ik heb van die dure kantoorstoelen staan. En dat uh, kunnen ze dan weer helemaal uit elkaar slopen. En uiteindelijk wordt dat weer een nieuwe. Weet maar je nou? is het, en, dat is ook via zo'n leaseconstructie of zo? Dat als die dingen straks af zijn, dan komen ze, ze nee, weer ophalen? ik heb ze... Een van die hele dure maar die heb ik tweedehands gekocht. Aha. Maar op de tv heb ik gezien dat ze wel zo werken. En dat kantoor is ook helemaal zo, met heel veel groen erin. En uh, dat is in Amerika, ergens. Maar ja, dat is... Uh, kijk, daar moeten we wel naartoe, denk ik. Maar als het gewoon simpel op te lossen is, sommige dingen kun je er gewoon in die lopende band uithalen. Ja. Oké, okay, nou, dit, dat, ja, dit, we kunnen die, mevrouw Kramer daar niet meer op aanspreken... want die heeft, nee, uh, nee. die heeft het niet meer voor het zeggen wat dat betreft... maar uh, de, de, ja. ik weet ook niet of maar, dat... Wel dat... jammer dat de minister pas na haar, uh, ambt uh, de schuur uit ging rijmen... want toen heeft ze nog veel geleerd. <lacht> ja, dat is wel <lacht> zo, ja. Maar toen had ze ook de tijd ervoor natuurlijk. Hey, ja, Kees, bedankt, ja. want ik ga nog even het antwoordapparaat inspreken... voor ja. Frank, die je morgenavond ja, ja, ja, zit. Bedankt, ik vond ja. het een mooie uitzending. Oké, okay, hoi hoi. Oké, okay, doei.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 Goed zo, nou, dat is dan ook weer afgehandeld. Uh, Frank Dumos zit hier dus morgen met Wouter uh, Koolmees, zo heet hij. Dat is de man van D66 die uh, door de collega-kamerleden is uitgeroepen... tot de uh, meest beloftevolle volle kamerlid of zoiets. Uh, daarover gesproken, uh, zometeen na tweeën de EO-Rutu. De grootste krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.